Dat is geweldig eigenlijk. Zo is het zo geboren eigenlijk. Het, uh, het circuit van Zand wordt uiteindelijk.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 in Zandvoort, dan is hij ongekend hoog.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 Ja, en, en dat daar mensen ook tussen zitten die dat heel vervelend vinden en daardoor tegen het circuit zeggen, ja, dat zal denk ik altijd zo blijven. Maar zolang verreweg de meerderheid, dus meer dan 90%, het geen probleem vindt, ja, denk ik dat gewoon het circuit een zand voor bestaansrecht heeft. Gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs, reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds at the start of the 31st Prime of Race on the Hans. Tegenover mij zit Erik Weierers en wij zijn in het programma Bijzonder Zandvoort. Erik, in de jaren 80, wat gebeurde er toen met het circuit? Nou, het circuit had het toen moeilijk. Uh, uh, in uh, zeg maar begin jaren 70 uh, kwam het circuit de exploitatie daarvan terecht bij de Senaf. Uh, dat was een organisatie die voortgegroeid was... uit de Nederlandse Autorensportvereniging. Voor die tijd was het, de circuit werd eigenlijk... Door de, door de gemeente Zandvoort geëxploiteerd. Alleen uh, daar wilde de gemeente mee stoppen. Uh, dus de CNAF heeft het overgenomen... in de jaren zeventig. Uh, die hebben het circuit ook verbouwd. Die hebben dat weer op de... en alle uh, toenmalige veiligheidseisen... hebben die, uh, hebben die het circuit geüpgrade. Uh, het circuit voldeed er weer aan. Formule 1 was nog steeds... de belangrijkste race uh, van het jaar. Alleen ook in die tijd...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 die klasse als alternatief voor de Formule 1 wilden wilde organiseren. En in plaats van dat er automerken tegen elkaar racen, racen er landenteams tegen elkaar. Dus het was ontzettend leuk. Je had zo'n twintig landen die meededen. Nederland met een oranje auto, Duitsland met een auto, Engeland met een auto, Frankrijk, China. Nou, noem het allemaal maar op. En ook dan rijden ze uit die landen erin en die reden tegen elkaar. Nou, Dat was in 2005 een enorm succes. Uh, toen reden ze helaas nog niet in Nederland. Er was wel al enorm veel, veel aandacht voor in Nederland. Jos Verstappen. Uh, was toen net uit de Formule 1 en reed voor Nederland in de oranje auto. Dus ja, er was ontzettend veel interesse voor, uh, voor die klas in Nederland. En wij waren, waren erin geslaagd om in 2006 een contract voor drie jaar te sluiten met die organisatie. Om die races in Zandvoort te organiseren.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 Nou, toen zijn we nog wel in onderhandeling gegaan met de organisatie om het contract te verlengen. Alleen toen ging de organisatie ons dusdanige financiële eisen stellen. Dat wij zeiden ja, dan is het gewoon niet verantwoord voor ons om het contract te verlengen. En toen is het eigenlijk aan ons voorbij gegaan. Toen heeft een organisatie van het TTCQ Assen wel gemeente van, nou oké, wij zien daar wel potentieel in.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 Uh, jonge Garden, hele jonge Garden, en eigenlijk jongens die nu nog niet, niet racen. Dan heb je nu twee jonge Nederlandse talenten die de afgelopen weekend ook uh, op het wereldkampioenschap karting in, uh, in de Verenigde Staten hoge ogen hebben uh, gegooid. Dat zijn Max Verstappen, de zoon van Jos Verstappen, die is nu 12 of 13 jaar oud. En uh, Nick de Vries is een jongen, die is geloof ik een jaar of 14 oud. Die mogen nog niet auto racen, maar die zijn de karting ontzettend goed.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 En uiteindelijk via de GP2 naar de Formule 1. En dat zie je steeds vaker. Hè. Jonge talenten die door, of door Red Bull, of misschien door Mercedes, of Ferrari, Renault, al die autofabrikanten hebben ook hun eigen ontwikkelingsprogramma, die worden opgepakt. Ja, en die worden eigenlijk klaargestampt voor de Formule 1. Are you ready?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 Top, ta Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Dit is Lieselotte Thomassen met het NOS Journaal. De politie heeft nog geen spoor van de daders die gisteren in Haarlem op klaarlichte dag iemand neerschoten. Een zoekactie naar de auto van waaruit werd geschoten heeft nog niets opgeleverd. Het slachtoffer, een man uit Haarlem, ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Hij had ruzie met de inzittenden. Die reden plotseling hard weg, terwijl hij nog half naar binnen hing. Kort daarna werden de schoten gelost. In Amsterdam en Utrecht hebben, twee, hebben krakers twee leegstaande gebouwen bezet. Aan de weesperzijde in Amsterdam is het voormalige hoofdkantoor van de brandweer gekraakt. Het stond sinds eind december voor de helft leeg. En op de Uithof in Utrecht is een pand van de universiteit bezet...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 Een nieuwe zoektocht van de Duitse politie naar het verdwenen jongetje Mirko heeft niets opgeleverd. Na een tip van een vrouw werd van sinds 11 uur met 400 man gezocht bij zijn woonplaats Kreefraat in de buurt van Venlo. Morgen gaat de zoekactie verder. De tienjarige Mirko verdween drie weken geleden toen hij op weg was naar huis. Zijn fiets, broek en shirt zijn inmiddels gevonden. De Duitse bondskanselier Merkel heeft haar medeleven betuigd aan de slachtoffers en nabestaanden van het busongeluk bij Berlijn. Vanochtend kwamen twaalf mensen om het leven en er vielen zeven zwaargewonden en een aantal lichtgewonden toen de bus moest uitwijken voor een invoegende auto. De bus botste eerst tegen de auto en vervolgens tegen een pijler van een brug. De auto kwam in een greppel terecht. In de bus zaten Polen die op vakantie waren geweest in Spanje.